Uur. Door al met het NOS journaal. De politie is een grote wervingscampagne begonnen om de komende zeven jaar 17.000 nieuwe mensen binnen te halen. Het gaat om agenten, maar ook om iters. Die zijn ook hard nodig binnen de organisatie. Op dit moment heeft de politie mensen tekort. Daardoor kunnen zaken niet worden opgelost of duurt het te lang. De politie belooft dat mensen die de opleiding afmaken ook echt een baan krijgen.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 Voedingsproducten die in winkels als biologisch worden verkocht, zijn dat vaak niet. Toch krijgen ze het wettelijk beschermde label biologisch, omdat de toezichthouder geen sancties oplegt. Dat meldt RTL Nieuws op basis van rapporten van de toezichthouder. Uit de stukken blijkt volgens RTL dat 1 op de 10 biologische boeren zich niet aan de regels houdt. Zo werden bij het telen van groenten en fruit verboden bestrijdingsmiddelen gebruikt. Meerdere bedrijven voldeden een jaar niet aan de regels... maar mochten hun producten toch voor een hogere prijs... als biologisch blijven verkopen. Een reactie zegt de toezichthouder dat bedrijven fouten mogen maken... en dat ze het recht hebben om die te herstellen. Het Rijksmuseum heeft opnieuw belangstelling voor een Rembrandt... van de Franse bankiersfamilie Rothschild, meldt NRC. De schilderij De Vaandeldrager zou binnenkort te koop worden aangeboden... en het Rijksmuseum zou 165 miljoen euro willen betalen... Belangrijke Franse kunsthistoricus verwacht dat het Louvre in Parijs... het schilderij niet kan betalen en dat het daarom naar Amsterdam gaat. Het weer veel bewolking, vooral in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen regen en opnieuw 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Knoop het Koenplein. Zes kilometer, kost je ongeveer een kwartier extra. En de tunnel in de A22 van Velsen naar Beverwijk is afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Omrijden kan via de Wijkertunnel over de A9. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Doeus lief, dank je wel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is zin in Sieren. Wanneer? Op klaar, om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar paardje uren, en paardje zegt dan weer verkeerd. De groep zag het de 6 timmen op.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 En uh, ja, dat is ook niet voor niets. Laat ik allereerst een andere opmerking maken. Vorige week was hier Henk Dorsman en die praatte over zijn vader. En, en met name dat uh, Henk toch wel een beetje hoogtevrees had. En als het dak op moest om de schoorstenen te vegen, dan ging zijn vader uh, vlak bij de kant staan van het dak. En Henk die hield moest hem dan vasthouden, anders dan ging die zelf ook naar beneden. Nou, deze week is Henk van de trap afgevallen.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 Maar die, die mensen die, die ken ik nog. En dan alles wat naar de Zandvoortselaan liep... vanaf de Overkaatje... tot aan dit huisje van, van Toon Jansen. Dit is nog Zandvoortsalaan. Dan krijg je nog een klein stukje Zandvoortselaan. Hier was het Na, mijneveld. De, de luisteraars kunnen dat helaas niet zien... maar eh, Harry Daar. heeft mooie foto's meegenomen. En dan begint de pas Maar dat stuk tot aan... laat me zeggen, de weg. Dat ja. waren de weggers...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 maar die ja. kwam een keer in Duin met zijn kleinzoon en die wou die uh, konijntjes zien en dingen en toen waren we zond, maar hij zei tegen mij uh, hi, pot, ik ben hier en toen heb ik hem gevraagd ik zei, er zijn twee dingen ik, weet, ik wil weten waarom je Gasco heet want ik denk, als, vroeger zei ik liever een meneer in plaats van een scheldam nou, want je kon uh, heel gauw een ja. draai om je oren krijgen. Ja, ja. Terwijl nu, de dus is er trots het? op zijn... Ja, precies. Ik ben er nog een van blanke beelden. Ik ben er een van ja. de rot. Kijk maar op Facebook. Ja. Maar dat hoef je vroeger niet te flikken, want dat, dat ja. was niet goed. Maar toen was het een geldnaam. Meneer Gasco, waarom heet u zo? En waarom zeg je tegen mij Poddek? Op eerste plaats Poddek dan. Je had boven op de, op de hoge weg, had je school A. Ja. Mijn vader is op school B geweest in de schoolstad, De school. school. Werd later Mulo. School A. Het politiebureau. Oude politiebureau. Nu het politiebureau. Daar ja. kwamen allemaal... Uh, ook Zandvoortse jongens. Maar er kwamen steeds meer katholieken. Vooral door de Van Deurses... En, en de Van der Meijen en de Bluizen. Toen werd het noodzakelijk...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 Ja. Maar in de jeugd was het niet zo grappig. Om, uh, om, om podder te zijn. Ik geloof wel, de winkeliers onderling. Maar ook op school. We hadden bijvoorbeeld op de Marierschool. Ja. Hadden we geen gymzaal. Dan moesten we met meester Paget Die haalde ons op. We mochten niet alleen over straat lopen en dat stukje om. Naar school. Ah, D. Wat is het nu een parkeergarage, Tijdens Han, school. Kan, maar dus de. Die hadden een achter, Die hadden alleen maar D. Die hadden. Bij de, de, de begraafplaats. Achter de begraafplaats van de, de, de, de, de, de ramsgurk kerk. kerk. Juist. Daar gingen we naar de gym. Als we nou het speelkwartier hadden. dan stonden de jongens. daar komen de poddekken. dan gingen we naar binnen.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 Die bunker is er nog, Vleermuizenbunker. Die werd verdedigd door een paar jongens van de, van de weggers, de katholieken. En dan kwam zogenaamd het Zandvoort de fiets, de protestanten. die probeer, Dat was een spel dan, ja, dat, dat, niet. het oorlogsspel ging. voetballen deed je ook niet, uh, in Zandvoort mee, was je katholiek. Nee, jij ging bij het TJB. Mocht bij dat uh, dat, uh, dat was schijtend. Maar dat was trouwens een prima club ook. Met de nou, pastoor als scheidsrechter. Nou, wel een pistool. Daar heb ik een kapelaan mee gevoeld. We hebben wel een pistool gehad die een goede financier was. En die voor een eigen. Cleo was. Was dat? Nee, Piet van Diepen. Die was oh, van Diepen. De man van, van ja, ja. We gaan even ja. naar de muziek luisteren, eh, Dan. Luisteraars, we zijn weer terug. En u heeft geluisterd naar uh, het orkest van Roger van Otterlo... met Strolline Around. Heerlijke, rustige muziek. En, lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Harry van Deursen. Uh, toch de grote zon moet ik eerlijk zeggen. Want als je hier ziet wat hij allemaal op tafel heeft gelegd... aan kranten, aan oude foto's en aan...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 Met verschillende boten mocht hij weer mee terugvaren en dat hij hier kwam. En dan zei ze, waar ben je wist? En dan zei hij in Gasko. En vandaan dat hij daarna Gasko heette. Leuk hè?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 Een krantje gedrukt. Vanaf 1935... ...is Frans Verdeurza overgestapt... ...naar de overkant, er was een groter winkeltje... ...en dat heette Nobelstraat 18. En ik heb hier wel eens horen vertellen... ...dat Van Jaak Versteeg... ...van, van, Ver ja, ja, van Smeet ...die is daar weer ingekomen... ...nadat mijn vader naar de Halterstraat ging... Dus het is eerst Zwaluwestraat geweest. We zeiden Zwaluwestraat... maar dat was eigenlijk van... Uh, dominee Zwaluwee. Ja. zei ja, Zwaluwestraat. Tegenover Jan Koper de Melleboer. En precies daartegenover... Uh, het is weg. Was de Rozenobelstraat. 18. Daar is hij met twee machinetjes begonnen. En ook papierhandel. Want...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 Daarna is de burgerzager. Dus daarvoor had je de drukkerij. En tegenover de drukkerij, Boon... Dalman de Groentenman, Kerkman en Loos toen nog een hele grote nieuwswinkel was. Helemaal rechts op het Toek zat de, het ronde gebouwde school. Ja, de, de school de. Later de Mulo. School C, daar is hij op school geweest en Later de Mulo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 En uh, hij was behoorlijk slim volgens mij... als hij alles achteraf uh, yeah. bekijkt wat hij allemaal gedaan heeft. Maar dan gaat, gaat hij met de krant beginnen. En, en ja. uh, ik moet eerlijk zeggen, uh, lieve luisteraars... Ik, ik, heb de, de, ik dacht alleen maar dat we twee kranten hadden in Zondvoort. De Zondvoortkrant en de Zondvoort -nieuwsblad. Maar als ik dan die oude kranten toch kijk van 1946... dan wordt er gepraat over vijf kranten... En ik had nog nooit van het Durstens Weekblad gehoord. Nou, dat is, dat is toch een gebrek aan mijn kennis. Want jarenlang heeft dat Durstens Weekblad geheten. En daarna werd het Soms Nieuwsblad. Maar over dat Deursens Weekblad, want daar kan je alles over zeggen. In 1946 uh, in is hij van Durstens Weekblad begonnen. Hij, hij heeft... Uh... daar een goede uh, redacteur gehad in, in Piet Dekker. Piet Dekker die, die is landelijk bekend. Die heeft ook in Amsterdamse weekbladen gewerkt. Hij heeft ook meester Krabberdam als uh, redacteur gehad. Hij schreef zelf wel eens wat. En er ging veldeboer op. En alle raadsvergaderingen wonen hij bij. Ik ben wel eens met hem mee geweest. Jouw vader deed dat?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 Dat mag ik niet vergeten. Bij mijn vader werd alles met de hand gezet. Ja, heer Toen nou, Terwijl je nog die ouderwetse letterkasten... Die ouderwetse letterkasten. Tom de Rode hier was verteld met ja. z-haken, losse lettertjes. Later kreeg je de clichés. Maar waar was Van Peter hem nou in vooruit? Mijn vader werd ook al wat ouder...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 Ongelooflijk. Dat het allemaal Hier het, het eerste circuit. Het allemaal en maar van bestemd. Engel weet ik zijn achternaam niet. Nou, zijn als er luisteraars Zandvoort. zijn die weten wat de achternaam van Engel punt is... bel jo, het even door. 5730393. Uh, hij was een uh, feest in Zandvoort. Op en met dit weer en was op een hoek aan het spelen. En hij zal ook in allerlei uh, verenigingen gezeten hebben. Heel goed. Uh, we gaan door, Harry. Uh, want er werd niet alleen de krant gedrukt...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 De achternaam van Engelpunt is Paap. Dank je vriendelijk. Nou, dan ja. okay. het weer. Hey, ja. Harry weet het weer. Enorm bedankt. Doei. Ja. Zo, het cliché wordt meteen aangevuld met de naam paap. Dat doe ik Kijk, heerlijk, luisteraars. Fijn dat u meteen reageert. Eh, we gaan weer door met eh, de drukker, want jullie hadden niet alleen de krant, jullie hadden veel meer. Ik zie fietskaartjes, ik zie bomboekjes. Eh, Over de schoolstraat willen we nog even wat vertellen. Ja, ja zeg maar, Dat mijn vader ook een poddek was. Ja. En aan de overkant was Dirk Boon de Slager. ja.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 Ah, dit was uh, de Dutch Winkelsdam. Uh,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 Een plek genoemd in de Waterleiding Duinen. En dat heette uh, Dorsmandel. Ja. Dat komt omdat hij dacht dat mijn opa op zondagmorgen in de kerk zat. En er ging Henk Dorsman, die, die ging stropen. Maar toen zag hij toch mijn opa komen en dan heeft hij zijn strikken laten liggen. En dan ging hij eruit? En dus hij vloog voor mijn opa weg. En vandaar dat het uh, Henk Dorsmandel heet.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 Op een keer miste hij die twee strikken. En toen is hij in Duin gaan kijken... en toen zag hij twee strikken waarvan hij wist dat ze een schuurtje moeten hangen. En toen is hij er s'nachts bij gestaan. En toen heeft hij zijn leerling, Tom van de Heus, betrapt... dat hij bij jouw paard de schuurtje had gehad. Dat is later ook nooit meer gebeurd. Maar de, hij kon aan strikken maar, zien van wie het was. Maar jij vond dat zielig voor de beesten?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 Je hebt tot nu toe een heel bewogen leven gehad, Harry. Eh, dat vind ik wel. Heel bijzonder. Ja. En ik ben zo blij dat je, ondanks je nieuwe eh, hub, nog even ja, met de stok dat, moet lopen. Dat, dat, maar dat je dat, in... Dat, daar kwam ik, ik was in een winkel in Halen. Die waren ze aan het verbouwen. Ja. En uh, ik zie in de verte een schoolkameraad... Paultje Brugman. En ik ga naar hem toe... en iemand legt een balk neer.